Evi van Eck met het NOS-journaal. In het kabinet is knallende ruzie ontstaan over de mestplannen van demissionair landbouwminister Wiersma... die boeren meer mest wil laten uitrijden, melden bronnen aan de NOS. Het ministerie van Waterstaat is tegen en zegt dat de waterkwaliteit door de plannen in gevaar komt. Opvallend is dat Wiersma in conflict is met een partijgenoot, demissionair minister Tieman van Waterstaat. De BBB dreigde zijn portefeuille af te nemen als hij niet met de mestplannen zou instemmen... Die man ontkent dit niet tegenover de NOS. Uiteindelijk ging hij stag, maar zijn staatssecretaris Aartsen van de VVD niet. De Oekraïnse president Zelensky heeft een aangepast voorstel... voor een einde aan de oorlog naar de Verenigde Staten gestuurd. Zelensky paste de Amerikaanse tekst aan in overleg met de Europese bondgenoten. Hij stelt onder meer voor om een referendum te houden... over de vraag of Oekraïne gebied af moet staan aan Rusland... De tekst van Zelensky is nog niet openbaar gemaakt. Oekraïne wil ook veiligheidsgaranties voor het oosten van het land. Hoe die eruit moeten zien, is niet bekend. De chauffeurs zijn niet tevreden met het besluit van gemeenten... en hun werkgever QBus om ritten naar Ter Apel gratis te maken. Dat besluit werd genomen vanwege overlast in de bussen. Asielzoekers die in Ter Apel verblijven... weigeren soms te betalen voor de bus. Door de rit nu gratis te maken wordt dat gedrag beloond, vindt vakbond FNV... Buschauffeurs denken dat de gratis busrit zal leiden tot meer overlast. Andere reizigers zullen nu ook gratis willen reizen. Het Internationaal Olympisch Comité vindt dat jeugdteams en jeugdspelers uit Rusland en Belarus... weer mee kunnen doen aan toernooien onder de Russische vlag in plaats van de neutrale. Het IOC zegt dat atleten recht hebben op toegang tot sport over de hele wereld. Rusland en Belarus werden geschorst nadat Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen bewolkt en af en toe wat regen bij 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn door een pechgeval. Je hebt daar twintig minuten op onthoud en de rechterrijstrook is dicht...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 Voor thuis waar ik heb leren lopen voor voel me thuis waar ik de drukte in mijn hoofd kan dood voor voel me thuis door waar ik alles van mijn hartje kan zeggen voor voel me thuis door waar de wegen en de straten me kennen dat dakje open voelt de wind hier op de boulevard Verschouden kloppen hier en daar, maar toch voelt het raar Om mijn gevoel nog steeds die etto van een dorp Nu kom ik zingen in je stad Niet iedereen die, die heeft wel commentaar geen roze zonder dorens, ik heb alles doorstaan. Die gekke draaien van de storm heeft het juiste gedaan. Veel momenten op de zeeweg, op de van laan. Tranig gelaten op die roet, maar toch lachen we vaak. Op deze plek, de eerste is in mijn buik. Ik beveil op mijn huid, als de druppels op mijn rij Ik ken de klappen van verliezen en de klappen van de vuist. Zie ik de vlag in de wind, voel ik me thuis. Als ik die vlag in de wind zie, weet ik dat ik bij bijna thuis ben. We zijn de jongens van de kust ik licht en mij als je strand, bent. We zijn het draaien van de storm gewend. Hebben we hard gewerkt. We komen zeker niet vanuit het niet. Als ik die vlag in de wind zie, weet ik dat ik bijna thuis ben. Ja, yeah. weet ik dat ik bijna thuis ik ben. Kom ik thuis waar de vlaggen waaien in de zoute lucht? Waar je haring ziet op elke meter van de kust. Formule 1 en ook het volle strand op zomerdagen Waar we ooit kleine jongens en grote koters waren Waar ik mijn allereerste stappen leerde zetten Beste mattie leerde kennen en eerste pokoe ben. pen Waar die jongens rondjes maken door de buurt net als de meeuwen in de lucht Dat ze kunnen schreeuwen dat het is gelukt Ik denk terug aan die ritjes met de bus En ik moest eten wat de pot schaft ook Wat ik niet lust, wat ik doelstoel bewust Zag verdriet maar ook geluk Waar ik thuis kom is mijn moeder, vader, broer en ook mijn zus En ook de plek van al mijn guys Mijn allereerste heis Zeg waar ik mezelf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 En dat had ik al een beetje min of meer... een beetje bij iemand anders hier... bij dit radiostation onder zijn neus gevreven. Van ja, je kan wel heel erg leuk... allerlei dingen over Zandvoort vertellen. Maar dan moet je natuurlijk ook dit soort dingen laten horen... op een Zandvoorts radioprogramma. En een Zandvoorts zender. Dat lijkt mij wel duidelijk. Dat zijn wij ook. Uh, Alternatief VM zijn er, want je luistert weer naar een nieuwe aflevering. 11 december vandaag. Uh, Siggy en Dins die openen het bal... voor deze... Um, al te van 11 december en ze doen het niet alleen, want het uh, is met Ruben Annink en Vlaggen in de Wind, het gaat uh, wel degelijk over Zandvoort als je het uh, zo hoort. Een beetje de nieuwe lofzang. Um, welkom, wat uh, gaan we doen? We hebben één compleet uur, nou dan kan ik uh, al die dingen die ik vergeten ben, die kan ik nog ergens proberen te herstellen. Ik kan nog zelfs uh, tussendoor naar huis lopen om uh, die dingen op een een of andere USB-stick uh, te zetten. Want het is weer Jaap Koper uh, ter voeten uit dat hij weer dingen loopt, loopt te vergeten. Maar goed, het, uh, het, het is nou helemaal zo. Uh, maar dat tweede uur, dat staat in de teken van Dean Presley. Want die heeft een tiny desk uh, optreden gedaan. En dat hebben we opgenomen. En uh, daar komt een video verhaal van. En die zal na het weekend uh, komen. En Dean Presley is al eens een keer eerder geweest. Namelijk in april van dit jaar. Dus uh, ongeveer een half jaar later... komt hij nog een keer terug. Maar dat heeft ook een reden. Want die Tiny Desk... daar heeft hij nog een oproep gedaan op de sociale media... over van wie kan mij helpen... aan een videoproductie voor een Tiny Desk optreden. Nou, toen uh, staken wij onze vinger op. Maar ja, daar zit natuurlijk wel... een soort moment van wederkerigheid uh, bij. Dat uh, die... Dat, dat het uh, verhaal van de Tiny Desk... want dat is een opdracht die hij van de opleiding heeft meegekregen... dat wij dat ook uh, weer uit uh, kunnen zenden. Maar goed, dat uh, is dan ook gebeurd. De audio, uh, die hoor je uh, straks tussen 9... nee, tussen 8 en 9, ik moet het goed zeggen. Dus in het tweede uur, daar komt hij uh, voorbij. En dat is nu compleet met band. Dus dat is anders als het solo optreden wat hij in april had... en dat was nog notabene ook zelfs voor een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Maar goed, je zal het... Na het weekend ook op YouTube gaan zien en meemaken. Uh, in dat opzicht. De Tiny Desk. Die, die uh, wij hebben gemaakt. Van Dean Presley. Uh, er zitten ook nog twee telefoongesprekken in. Stefan Groen van De Kevers. Dat is een halkmaarse bent, En die hebben een EP uitgebracht. Zelfbewust hebben ze dat. Afgelopen weekend hebben ze die ten doop gehouden. In podium Victorie. En een gesprek met een Belgische dame. Uh, Xilia. Uh, daarachter schuilt Carlotta Buist. En zij komt uit Gent. Maar woont inmiddels al een jaar of zes in Amsterdam. En dan tel je gewoon mee. Want ja, als we Luc Nijman en Dusty Stree hier over de grond hebben. Dan uh, betekent dat hetzelfde eigenlijk. Uh, dat je dan ook Xilia moet draaien. Dus ook Xilia. Dat is een beetje haar naam. Uh, het gaat over de singles Adore. En Hold Your Breath. En die... Laatstgenoemde single die komt morgen uit. Er zijn er nog een aantal. Er waren er een aantal, maar die ben ik vergeten. Dus die moet ik nog even halen zo direct. Of ergens vandaan plukken. Want ik heb ze nog wel ergens. Dus daar kom ik wel, daar kom ik wel uit. En we hebben natuurlijk ook nog... Uh, ja, wat, uh, wat muziek die nog uh, morgen in de stijger staat. Of hagelnieuw is, net uit. Bijvoorbeeld ook Lions Den. Die vanavond een optreden doet in... Uh, Synodol, en dat wordt voorafgegaan door Paul Bond. en Bond voor Intimi. Uh, of beter gezegd voor uh, de mensen die hem beter kennen. en Bond en Paul voor Intimi. Uh, die doet, het, uh, doet de support. En hij uh, zal deze en Bond nog een keer te zien zijn. En namelijk op een zondagmiddag. Namelijk in De Waag in Haarlem. En daar zal hij ook nieuw werk uh, laten horen. Het is wel allemaal solo, maar het komt wel degelijk voorbij. En het als laatste heb ik ook Sultan klaarstaan, want die heb ik vorige week wel beloofd, maar niet gedraaid. Waaruit? Ja, dus dan krijg je dat ook weer. Dus de belofte maakt schuld. En datzelfde geldt voor nog een aantal die ik op dit moment niet bij me heb, maar nog wel eventjes nog ergens vandaan moet gaan plukken. En ik had gezegd dat ik iets uh, met Newells had doen. Ja, en dat is nou net ook uh, meteen de reden dat ik uh, zo direct achter een PC hier aan moet uh, gaan leveren. Om ervoor te zorgen dat ik het allemaal het nog goed uh, krijg. Maar goed, uh, dit is een single die morgen uitkomt. Ik mag hem vandaag al weggeven. Lisa Marlene. So If we're just friends, then why make me believe it could be more than you leave? All I am is a dan heb ik het mooi gekregen van je al die uh, mooie audiobestanden, maar dan heb ik ze op een andere externe harde schijf staan. Ja, niet op uh, deze USB-stick en ook niet op uh, de reserve USB-stick die ik dan ook altijd bij me. Maar ja, het is uh, een beetje een uh, spitsuur geweest. En dan heb ik Veil aan het hoofdje en dan uh, gaan er van alle dingen allemaal verkeerd. Ja, nou, en dan uh, krijg je dit. Dus uh, deze is voorlopig even weggegeven, maar het is een bestaand uh, nummer. Maar morgen komt uh, de, het album uit en dat gaan ze volgens mij ook uh, vieren, dacht ik. Uh, dat moet ik uh, even nakijken, maar volgens mij wel. En Love Shine Brighter in the Rain, Love Shines Brighter in the Rain, zo is het het uh, volledige tekst. En hier hoor je Alex Nieuwland zelf. Uh, met uh, op de achtergrond Elze van der Gref. Want dat is uh, Nieuwels in de notendop. En daarvoor hoorde je Lisa Marlene en Just Like Them All. Dit heb ik ook uh, alles eerder uh, laten horen. Maar ik uh, vind toch dat die nog een keer voorbij moet komen. En dat is Isle met Jaded. She lights up a cigarette. Nothing feels better. Probably deserved it All of her fortune spent All come ...in het echt. En aan alle leuke dingen komt een eind... ...want uh, vanavond uh, doet hij zijn laatste optreden... ...in Cynetol... ...en dat wordt uh, vooraf gegaan door de heer P.J. bond, hier wel bekend... ...want die heeft ook al uh, meerdere malen hier een optreden gedaan... ...in deze studio... ...en uh, dat uh, nummer dat is van de gelijknamige EP... ...I don't mind if you say you're with me... ...en dan zit er nog een heel verhaal aan vast... En daarvoor hoorde je Ayal met uh, Jaded, um, Ja, vorige week uh, kwam hier iemand uh, binnen. Dat vond ik ook wel leuk. Die keek een beetje over onze schouders heen. Dat is uh, de vader van Melanie Ryan. Papa Ryan, zeg ik uh, dan. Maar ik heb het niet uh, van een vreemde. Want er is al eens een keer iemand die dat ook al eens een keer gezegd heeft. Dus er is al een beetje copyrights op. Dus ik moet opletten met wat ik zeg. Uh, maar goed, uh, die zei van... Nou, je draait toch best wel contrast uh, in het programma. Maar ja, dat heet ook altijd FM. Of het nu een beetje van dit werk is... wat je net hebt uh, gehoord van bijvoorbeeld Lions Den... tot bijvoorbeeld het zwaardere werk... zoals vorige week met After Ego's. Want dat was redelijk zwaar. Nou, um, om even tegemoet te treden aan deze John Reyners... want zo heet hij het echt. Uh, die zei van... Ja, ik heb er nog nog iets bijzonders voor je. Daar moest ik even over nadenken. Maar dat gaat hem waarschijnlijk niet worden... want ik ga naar de waag komende zondag. Ze hebben op 14 december... een speciale country-voorstelling... in Fulco Theater in IJsselstein... waarin Melanie Ryan... Een, ja, eigenlijk een sortiment van... Melanie and Friends gaat doen. Maar dan een beetje in kerstsfeer. En het zal dan ongetwijfeld op uitdraaien... dat het dan een beetje... met kerstsongs en al dat soort dingen... meer voorbij gaan komen... Um, maar Melanie Ryan is zelf ook bij geweest. Want die probeerde met een vrije keus mensen te beïnvloeden. Om ergens uh, op, op een een of andere manier ja, bij die top 2000 uh, in die vrije keuzelijst uh, terecht te komen. Nou, uh, dat heb ik ook maar gedaan. Want je weet maar nooit. Het is altijd uh, smeermiddel. En dat gebeurde met dit nummer. En dat is dit jaar ook uitgebracht. Naar mijn medeweten. En dat is samen met Job Dorris, Eye of the Storm. Wondering how We're gonna get through this You Doing just fine Leave me confused No doubt in my mind One minute we're cool Are we alright? The next we are fighting But there's no denying I'm still choosing you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 the eye of the storm klanten tevreden stellen. Nou, dat uh, doen we dan ook. Uh, Melanie Ryan samen met uh, Job Dorris en Eyes of the Storm. Yeah, Eyes of the Storm. En dan nu zijn we toegekomen aan het Blokje met de Gevers. Stefan Groen uh, ga je straks horen. Maar eerst uh, draaien we Frans uh, Meisjes. Tenminste, dan moeten er wel wat komen. We zochten naar haar met volle moed, maar de kribbo ging niet helemaal goed. De vraag is nu, hoe stap ik op haar af? Maar de spanning die steeg toen ze mij het Ze passen zo in lijstjes Ik weet dat ik weer die kiezen kan tussen ik klik. Ja, die houden van Het is dus een donderdagavond als wij Stefan Groen van De Kevers aan de telefoon hebben. En De Kevers, dat is een band die volgens mij uit de buurt van Alkmaar komt. Klopt dat ook, Stefan? Ja, zeker. Ja, ja we komen allemaal uit, uh, uit Alkmaar, inderdaad. Ja, eerst de naam De Kevers. Hoe is die ontstaan? Uh, ja, dat is een heel grappig verhaal. Uh, wij zaten bij, uh, bij Art Jans bij een uh, cultuurcentrum. En uh, daar zijn wij bij elkaar geplaatst. En eigenlijk hadden wij eerder een optreden dan een band, nou. Uh, vanuit, de, vanuit de cultuurschool. Mm. En uh, toen heb uh, een van onze woordglapjes gemaakt. Oh, dan noemen we onszelf wel de Kevers van de Beatles. Mm. En uh, zodoende is dat we eigenlijk altijd ingebleven. Ja, dus, uh, maar jullie zijn niet uh, de Nederlandstalige variant van de Beatles. Van die ooit illustere nee. band uit uh, Liverpool? Nee, absoluut. Nee. nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee. We doen wel ons eigen dingetje, zeg maar. Ja, euh, daarmee zeg ik ook uh, Nederlandstalig, uh, want dat zijn jullie eigenlijk ook. Ja, klopt. Ja, ja. We doen eigenlijk alleen uh, Nederlandstalig. Ja. Ja, uh, even over dat werk, um, want ik uh, ga, neem aan, want ik uh, zag op een gegeven moment ergens, gaan ze nou covers spelen, maar dat zijn jullie toch niet, hè? Nee, nee, nee. Kijk, om de, om de shows te vullen, dan spelen we natuurlijk altijd nog wel uh, onze favoriete nummers, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ook daar proberen we altijd een beetje een eigen twist aan te geven. Uh, maar ons uh, voornaamste doel is echt focussen op eigen werk uh, en een beetje ons verhaal vertellen ook natuurlijk. Ja. Uh, wat is jullie verhaal? Eigenlijk proberen wij... Uh, gewoon te schrijven waar wij op dat moment mee bezig zijn. Uh, dus we hebben liedjes die gaan over uh, uitgaan en achter weide Maar het gaat ook over uh, afwijzing en uh, bewustwording van, van ja, je plek in de maatschappij en zo. En dat zijn allemaal onderwerpen die proberen op een heel apbare manier uh, in uh, ja, een soort indie popachtige muziek uh, te plakken. Mm -hmm. dus, uh, maar wel op een luchtige manier. Ja, ja, dat vinden we belangrijk dat iedereen zich er gewoon in kan herkennen. En dat het niet met moeilijke, moeilijke zins opbouwen en woorden en dingen, dat, dat het een select groep mensen treft. Ik denk dat iedereen zich gewoon moet kunnen vinden in onze muziek en, uh, mm. en er ook wat van moet kunnen vinden. Zeg. Ja. ja, nou hebben jullie, want het is nu donderdagavond, brrr, even kijken, de, de, de, de 11 december, dat is het nu. Maar uh, jullie hebben hier show in Victoria al gehad op zaterdagavond. Ja, ja, zeker. er ja, nou, zijn we nu op donderdag nog steeds van aan het bijkomen voor alle leuke reacties. Ja. Ja, echt, het, was, uh, het was echt één groot feest. Het was zo leuk om, uh, om iedereen daar even te treffen en ook met mensen gesprek aan te gaan die uh, ja. ze met veel plezier hebben geluisterd. Ja, ja, ja. is dit uh, de EP zelfbewust? Is dat uh, jullie eerste EP? Ja, ja zeker. Ja, dit zijn ook echt uh, select nummers van, uh, ja, van heel veel eigen werk wat we al hebben gemaakt. Die we dan nog toch wel echt op een EP uh, wilden hebben. Mm -hmm. um, en ook voor onszelf meer als een soort tijdcapsule voor later in de toekomst. Dan mochten we ooit. Uh, Ooit terug kunnen kijken op deze periode dat we iets, ook iets aan over hebben gehouden, zeg maar. Dat er nog gewoon nog online staat. Ja, oké, okay. dus uh, een soort moment van, uh, van mijlpaal. Uh, van, van, van iets wat jullie in jullie leven hebben gemaakt. Zoiets. Ja, zeker. En ook uh, ...ja, een soort herinnering, natuurlijk, is voor ons. We zitten er nu zo middenin, maar. We proberen altijd heel. Uh... ...heel bewust te zijn van het feit dat dit misschien niet voor altijd zo, uh, zo populair gaat zijn. Ja, en uh, nu zijn <coughs> de kevers al een... Uh, ja, hoe lang zijn jullie eigenlijk bezig? Um, nou, echt dat we met eigen werk bezig zijn, dat, dat is pas sinds een jaar. Ja. Uh, en dat we dat ook actief aan het, aan het, uh, aan het spelen zijn... Uh, maar we spelen al vier jaar samen. Hmm. En uh, ik heb drie gitaarlessen gehad. Toen zat ik al in de band, zeg maar. Oh, zoiets. Maar, uh, je zegt dus, uh, we zijn nu bezig met een jaar lang uh, met eigen nummers. Uh, van, van, van waar die stap, uh, wanneer hebben jullie die, uh, op een gegeven moment die stap gezet? Dat jullie dachten van, ja, dat is leuk, allemaal uh, covers en materiaal. Maar wanneer hebben jullie dan op een gegeven moment bedacht? Ja, het wordt nu tijd om eigen materiaal uh, te gaan maken. Ja, dat is grappig, want het is dus eigenlijk helemaal niet heel bewust gegaan. We zijn altijd wel bezig geweest ook met wel muziek jammen, zeg maar, in mm -hmm. de studio. En dan gingen we mm -hmm. gewoon spelen tijdens repetities en nooit echt iets afgemaakt ervan. Want ja, we vonden het zo leuk en uh, ja, waarvoor deden we dat nou eigenlijk? En uh, toen op een gegeven moment kregen we wat meer optredens en toen gingen we kijken van, nou, misschien dat we toch eens zo'n jam ook kunnen optreden en kijken wat de reactie daarvan is. ja. Yeah. Uh, en eigenlijk sloeg dat gelijk aan en mensen vonden dat fantastisch en begonnen het uh, na de eerste keer luisteren al mee te zingen. En uh, ja, dus sindsdien denken van ja, dit is super tof, dit moeten we gewoon veel meer doen. En we schrijven nu al die jams eigenlijk gewoon allemaal af en uh, we plakken er de titel op en een uh, mooi verhaal plakken we eraan. Mm. En uh, op die manier komt het allemaal een beetje tot stand. Dus het is echt een, een moment waarin we alle vier in een soort, soort zone zitten. En dan uh, schrijven we het in één keer helemaal af. Ja, um, nu hebben jullie dit, uh, deze mijlpaal al bereikt. Dit is uh, nu één EP. Maar hoe zien de toekomstplannen van de kevers eruit? Ja, dat uh, komt er natuurlijk nog heel veel meer aan, hopen uh, wij zelf. Ja, nee, zeker. We hebben, dat zeg ik, die jams, dat, dat blijft natuurlijk maar komen. Dus we hebben onwijs veel liggen waar we nog. Uh, ja, super excited over zijn. Daar willen we uiteindelijk natuurlijk wel echt wat meer mee gaan doen. En misschien zelfs een album in de toekomst of uh, grotere shows, meer shows. Ja, er zijn. Uh, als ik jullie zo hoor, uh, hebben jullie dus nog uh, snode plannen voor uh, de, de nabije toekomst? <laughs> ja, zeker. Jullie zijn nog niet van ons af, nog niet. Nee. Um, nee. Uh, dan is natuurlijk nog een afsluitende vraag. Waar zijn de kevers uh, te vinden op het wereldwijde web? Ja, we hebben, we hebben heel veel, we, we staan op Spotify tegenwoordig natuurlijk, nou, met onze EP, gewoon uh, de Kevers, uh, en we hebben Instagram, uh, de en dan laagstreepje Kevers. Um, we zijn geloof ik ook te vinden op Facebook, we hebben een website, uh, en natuurlijk in Alkmaar uh, bij de kroegjes. Dus daar zijn we ook veel te vinden, daar spelen we veel, en, uh, dus ja. En dan eh, hadden we net Franse meisjes. Maar nu gaan wij verder met de titelnummer van de EP zelf bewust. I'm so- kennis kunnen maken met de kevers en zij hebben iets uitgebracht dat heet zelfbewust en dat nummer dat heb je net gehoord we gaan weer verder want we hebben ook kerstsingles. ja en die komen van Nederlandse bodem de eerste die je hoort is We Country, uh, Kimmy June. En eind drunk enough for this dinner. Gevolgd door Blanco en Ellen te dammen met Christmas Night. Outside the wind is howling. In the house the tree is growing. hugs and greetings. Long time no seas. We all have traveled far and wide tradition so we don't think twice maybe tonight we'll finally have a good time <clears throat> places everyone but it's the same old same old new year same folks all i want for christmas is to go home cause i'm Beetje de duets, eigenlijk. Wat, uh, wat dat er gaat. Want we hadden net uh, Melanie Ryan en uh, Job Dorris. Maar dat was geen kerstmis. Dit wel. Blanco en Ellen te dammen met uh, Christmas Night. En daarvoor hoorde je Kimmy June. I ain't drunk enough for this dinner. Dat is een Christmas Carol, zoals zij dat omschrijft. Dat is weer wel country. Dit is een beetje de, de zware variant. Het is een beetje de Amerikanen. Een tijdje te, te, Nou, ja, uh, uh, ja uh, wel. Uh, June 16, uh, featuring Lefty Zennings en Black. Stop! Ask if you felt captured at times when the world said no to what was right. Oh, I wonder how you lay. such diversity would you play the piano by candlelight or dance really in a nightclub in a city still in this wooden frame with eyes that whisper just the same and know that someone far ahead still writes your song though you have Een beetje een gevalletje dat ik een beetje te laat ben. Maar goed, ik uh, zal die er nog eventjes opnieuw in uh, zetten, want uh, dat gaan we natuurlijk niet doen. Uh, de nieuwe van Lemmen, die ga je straks na het volgende uur horen, want uh, we hebben natuurlijk nog uh, meer uh, nieuw werk. En dat verhaal van Lemmen, dat is uh, nou uh, uitgekomen vandaag, zo simpel zit dat... Dan ga ik eerst even nog iets anders doen. Want anders hebben we de urafsluiter met het urenverwerking. Ja, het is echt een beetje drama vandaag met alles en nog wat. Want ja, Piekoper is het een en ander vergeten. En dan krijg je dit soort flauwekul dingen. We gaan dus een beetje afsluiten wat betreft dit fijne uur. En dat doen we met drie nummertjes van de 5 seconden: Album van Max maar Rebben. is.